4 uur geweest, nog 2 uur te gaan in Nachtzuster en nog steeds zoeken we het antwoord op de vraag van Annemiek over de eentjes. Ik krijg uh, via de mail een berichtje van Jack die zegt: Ja hoor, eentjes die lopen altijd in dezelfde volgorde. Kijk maar naar Donald Duck en zijn neefjes: kwik, kwek en kwak. Geen andere volgorde, ongeluk. Nou, dus wel misschien als ze achter elkaar lopen, lopen misschien kwek wel voorop. Dan kwik en dan kwak. Of helemaal anders. Ja. Weet jij of eentjes altijd in dezelfde volgorde achter hun moeder aan lopen? 0800-1121. Of weet je waarom katten een hazenlip hebben? 0800-1121. Het verhaal van talentenjachten is het niet oneerlijk... dat je al vanaf de eerste optredens mag stemmen. Want degene die het eerst optreedt... heeft dan de meeste kans op de meeste stemmen. 0800-1121. En dan de oproep van Mark van zojuist. Die heeft last van overtollig prut in zijn oren. Ja troep, zegt hij zelf, die heeft er tips om je oren weer mooi schoon te krijgen... waar geen wattenstaafjes bij komen kijken. 0800 1121 Datzelfde nummer kun je ook bellen als je uh, nieuwe vragen hebt. Als je iets wil weten en dat voor wil leggen aan de Radio 1-luisteraar. 0800 1121 Je kunt ook mailen. Nachtzuster, apenstaatje, of uh, kom chatten hè, via www.nachtzuster.net en dan de chat aanklikken, je naam invullen. En je bent van harte welkom daar in de groep die zich nu vermaakt met het programma. Maar het uh, makkelijkste is altijd als je belt naar 0800-1121. Dit zijn de Doobie Brothers. Want als je geen prut in je oren hebt, kun je beter naar de muziek luisteren. Listen to the music. Is natuurlijk... Dat kun je alleen horen als je een hele goede oor hebt. Dat ik er doorheen zit te zingen. De Doobie Brothers waren dat. 0800-1121 is nog steeds het nummer. En Bas belde. Hallo Bas. Nou, ik belde niet. Ik werd gebeld door jullie. Nou, um... we bellen niet zomaar natuurlijk. <lacht> we bellen pas als jij gebeld hebt. Uh, ik had uh, een half uur geleden <lacht> of zo gebeld. Ja. En ik werd net teruggebeld. Uh, uh... Wat een systeem, hè? Uh, dus ik ben heel benieuwd... Uh... En waar belde en je een heb, half uur, uur geleden goed, over? Ik heb blijkbaar goede oren, want wat ik hoorde je er doorheen zingen... Oh ja, sorry. Uh, ja. Nee, leuk hoor, dat deed je goed. Uh, <laughs> nou, dan heb je niet zo'n goede oren, Bas. Oh, nee, misschien niet. Nou, ja, Als ik oh, iets niet kan houden, dan is het toon. Maar waar belde je een half uur geleden over, Bas? Ik, ik, ik, ik, uh, ik belde naar aanleiding van Igor met zijn radio op zijn versterker... Ja... Uh, en ik werd net teruggebeld door de telefooncentrale ja. <laughs> of, of ik daar nog wat meer over wilde vertellen. Dus ik dacht van nou ja, dan hoor ik van jou wel uh, uh, uh, wat, wat de uh, vragen nog waren. Ja, precies, ja. Nou ja, de vragen gaan voornamelijk over Marktplaats nog. Oh. Want uh, het hele technische verhaal lijkt mij inmiddels redelijk beantwoord. Ja, daar had je ook een beetje genoeg van, begrepen. ik. Nou ja, ik snap er gewoon geen hout van. Dat is het meer, hoor. En dan uh, krijg ik een beetje medelijden met al die andere mensen die luisteren... die er ook geen hout van snappen. Maar als jij nog een aanvulling hebt uh, hoe je een uh, uh, Denon AVR 1400... die niet helemaal lekker klinkt, nog uh, makkelijk aan de praat kunt krijgen... dan houdt hij zich natuurlijk aan Ja, nou nee, ik, ik, ik, ik, ik dacht van... goh. Uh... Uh, ik ben heel benieuwd wat er, uh, uh, wat er nog komt, want uh, uh, ik ging er ook vanuit van als ik word teruggebeld dan uh, zal er wel een goede reden voor zijn. <lacht> maar, uh, nou ja, nee, wij gaan er vanuit dat als je ons belt dat je dan een goed verhaal hebt natuurlijk. Ja. Dat je dan echt iets te vertellen hebt. Nou ja, wie weet, maar, maar nee, ik, heb, ik, heb, uh, ik denk dat er een misverstand is op de een of andere manier. Ja, we moeten jou gewoon bellen als we een gerichte vraag aan je hebben. Nou ja, ik wil best, ik wil best nog iets zeggen. Maar, maar, maar uh, ja, god, ik, ik, ik kan een beetje in het wilde weg gaan. Uh, Nee, maar goed. Maar hij, de, deze Igor heeft een Denon AVR 1400. Ja, ja maar nee, dat, dat, dat weet ik, die AVR 1400. Dat is volstrekt duidelijk inmiddels, hè? Dat, dat, dat, uh, dat zegt mij ook verder niks. Nou, en hij, nou ja, maar, maar, maar, maar, maar goed. Ik kreeg inmiddels wel een mailtje van Roderick... Die, ja. uh, die nog even zegt uh, dat hij heel erg in de high-end audio zit. Ja, nou. Ik weet het ook niet. En die zegt, een versterker moet je nooit kopen zonder te luisteren. Ondanks dat de kwaliteit prima kan zijn, kunnen smaken erg verschillen. Ja, ja, ja en dat denk ik ook. Het ja. heeft ook nog eens erg te maken met de luidsprekercombinatie. Dus als het apparaat niet defect is, is het gewoon je eigen schuld. Als je niet luistert en het apparaat werkt dan, dan, is het, uh, werkt dan anders dan je verwacht... dan is het gewoon je eigen schuld. Ja, ja. ja. Het, het, ja, het, het, is, het klinkt hard, maar ik denk dat hij wel gelijk heeft. Ja. Nou, dat is toch uh, makkelijk dat we je daar nog even voor aan de telefoon hebben gehad. Nou, Bas, als we nog eens een zinnige vraag hebben, bellen we je goed? Ja, uh, nee, prima. <laughs> ik, ik, ik, ik vind het leuk om je aan de telefoon te hebben. Oh, nou, dat, ja, dat is een pak ik, van mijn hart. Had, ik, ik, ik had verwacht dat er uh, misschien uh, uh, nog een uh, gerichte vraag kwam. Maar... Nee, ja, daar ben ik niet zo van. Nee. Nou, dankjewel Bas. Oké. Okay, dag. dag. Ja, Roderick die schrijft nog om nog even op de versterker terug te komen. Je hebt een surround versterker gekocht, Alleen gebruik je hem alleen om alleen twee luidsprekers aan te sturen. Surround versterkers hebben vijf versterkertjes. En als je een twee kanaals versterker gewend bent, klinkt een goedkope surround versterker inderdaad een stuk minder dan een goede twee kanaals bak. Nou, dat klinkt als iemand die er verstand van heeft, die woord bak gebruikt. Marianne, goeienacht nacht met Marjan. Dag. Ik heb ook nog een antwoord op die, meneer, op die vraag van die meneer van Marktplaats. Ja. Maar dan niet technisch, ah. maar betaaltechnisch. Ja. Ik heb een tijdje terug op een consumentenprogramma op de televisie. Of uh, ja, uh, nee, op internet iets gezien. Ja. En daar heb je een bepaald betaalsysteem. En dat heet, als ik het goed onthouden heb, Paypal. Ja, Paypal, En dan betaal je yeah. het gevraagde bedrag aan Paypal. Ja. En PayPal betaalt pas uit. als het artikel ontvangen en goedgekeurd is. Oh, dat is niet waar, volgens mij. Ja, er bestaat er eentje die dat doet. Ik oh. weet alleen niet of de naam die ik. Nou, ik PayPal is heb. wel zo'n betaalsysteem. Maar volgens mij betalen die niet pas uit als het ontvangen is en als het goed is. Want het, uh, ik heb het wel eens gebruikt en ik hoefde niet door te geven of ik had allemaal. Uh... Oh, nou, dan, dan heet het anders. Ik weet, je hebt Ideal en je hebt PayPal. Ik dacht dat het Paypal heette, maar er is in ieder geval een betaalsysteem ja. waarbij jij eerst betaalt. Dan wordt het pas doorgesluisd naar degene waar jij van koopt als het artikel akkoord is bevonden. Dus dat lijkt me een, een veiligheid ingebouwd. Ja. ja, het is in ieder geval ja, het is een, goede, een goede tip, inderdaad. Ja, en ik denk ook als iemand uh, iets verkoopt via Marktplaats en ze gaan akkoord met betaling via Paypal... Ja. Dat ze dan toch niet zo gauw een artikel, een inferieur artikel uh, op marktplaats aanbieden. Maar uh, denken van: ja, wacht even. Nou moet ik oppassen. Dus uh, ik doe alleen maar iets verkopen als ik iets goeds aan te bieden heb en anders niet. Ja, maar dat het, was iedereen maar zoals jij, Marjan? Ja. Ja, want zo, mensen, zo zijn mensen niet hoor. Nee, dat weet ik. Maar daarom vond ik het ook zo keen bedacht dat ze via dat systeem werken. Ik dacht zo, dat is in ieder geval, al denken de mensen die iets verkopen... dan niet zo nobel als ik het me misschien denk. Maar mensen die kopen, die hebben dan toch in ieder geval... een, ja, een soort van ingebouwd garantiesysteem dat, ja. denk ik, een hoge waarde heeft. Ja, nou, dat zullen we even goed moeten zoeken. Want ik, uh, ik weet niet heel zeker of dat wel klopt. Uh, in ieder geval bij Paypal. Ja, nee, het, het kan dus zijn dat het een andere heet. Ja, ik, ik, ik koop nooit iets via Marktplaats. Ja. Maar ik hoorde het op zo'n uh, programma. En ik dacht, hé, hey, vind ik toch goed bedacht. Ja, en je hebt ja. helemaal gelijk. Goeie tip. Fijn dat je ook nog even belt. Ja, graag gedaan. Nou, dag. En een fijne nacht nog. Dag, ja. Marian. Ja, ja dag. He, nou, dan sluit ik het nu af, hoor. Het hele verhaal van Igor. Ik denk dat hij met, uh, met heel veel plezier uh, kan luisteren nu naar zijn versterker. Als hij hem goed aansluit alle knopjes en dan nog even pss pss met dat spuitbusje, komt het goed. En als hij dan geen troep in zijn oren heeft, dan hoort hij heel mooi de koers en radio. It's Voor iedereen een goede tip, hè? listen to the radio van de course. Ja, wel... Oké, okay, ja, ja, ja, ja. Um, radio 1-muis e hier naar een nachtzuster met vragen en antwoorden. En ik heb Dea aan de telefoon. Dea? Hi, uitstekend. Hallo. Dea. Hi. Goedemorgen. Je hebt misschien dan weer bijna morgen te worden. Hoor. Is het zo? Ja, ik zit hier in zo'n hok zonder ramen. Het is nog wel gewoon donker, toch? Ja, Tot half tien. Ik heb denk ik een antwoord op de vraag van de eentjes. Oh, dat is mooi. Uh, als het natuurlijk op een natuurlijke wijze gaat. Hè? Mm -hmm. uh, want, want kun je ook eentjes op een onnatuurlijke wijze achter elkaar ja, onder <laughs> lopen? Ja, een, een lamp kan je ook een ei uitbroeden. Ja, maar nee, nee, nee. Ja. Nee, waar komt de verwarring nou weer vandaan dat ik het over eieren wil hebben? Nee, je hebt het over dus dat eentjes dus achter elkaar aanlopen. Ja, oh, dank nou, je, ja. ja. Dan heb je het dus over het natuurlijk uitbroeden. Ja. Uh, dan uh, ja, je hebt uh, een nest met, met eitjes, met eieren, één eier. En ja, dat, als er één ei uitkomt, ja. dan uh, gaat de boerder meteen al, uh, zodra het dons droog wordt, hebben ze een, een, ook een vetzakje onder hun vlerkje, en dan gaan ze dus uh, leren om daar mee te gaan zwemmen. Dus het eerste ei wat uitkomt loopt dus meteen achter de moeder aan. En dat is op volgorde. Want wij hebben het hier, hier beleefd dat we het onder een lamp hebben uitgebroed. En het, die eentjes en die ganzen konden niet zwemmen. Omdat ze dus niet geleerd hadden om zich in te smeren met vet. En ze verdronken. Oh. Wat een verschrikkelijk verhaal. Ja, maar het is echt, het is echt gebeurd... En uh, het is inderdaad zo, het, uh, zodra een ei uitkomt... het eerste wat ze dus zien, dat is de moeder. Ja. En of dat nou een mens is of de eend, de, de moeder eend. Als de moeder eend is, is het hun moeder. Is het een mens, dan is het de mens. En dan lopen ze achter de mens aan en niet achter de eenden. Dus ze lopen in volgorde van het uitkomen van het ei... In die volgorde lopen ze achter de moeder aan. Is het eerlijk waar? Ja, ik kan het gewoon niet geloven. Nou, dat is echt waar. Want we hebben hier dus ook, uh, ik woon dus aan een plas al 30 jaar. Ja. En dat zie ik het dus uh, elke voorjaar zie ik het weer. En we hebben een keer een jaar gehad. We hebben een, een klein eilandje in de plas, hier voor mij. En daar werd vuurwerk afgestoken. En toen hebben wij de eieren weggehaald. En die hebben we dus uitgebroed onder dus een lamp. Want dat vonden we zo triest. Want ja, het hoort hierbij. Het is zo landelijk hier. Het, ook al is het randje Amsterdam. Maar het is zo. En, de, en, die, en die beesten konden niet zwemmen. Nee. Ja, ik vind het ik vind dat een narverhaal. Ja, maar het is. Ik echt, vind het een, het is echt. En ze, ze werden dus uh, gewoon in de gootsteen. Werden ze dus uh, in een bak water gezet. En, en het ging niet. Want Uf. ze hebben niet geleerd om hun vet om nee. over hun veertjes heen te smeren. Het zijn een beetje onhandige eenden, waren ja. dat. Ja. ja. Maar het was zo verschrikkelijk mooi. En uh, ja, je ziet hier de waterwondjes, uh, de, de eenden, allerlei soorten, allerlei kleuren, witte mm. gekleurde eenden. Nou, het is schitterend. Maar als er dus mensen handig aan te pas komen, raken ze aan hun ritme. Ja. ja, je moet er afblijven. Dat je zei mijn moeder ook altijd, afblijven. niet met die beesten bemoeien. Ja. Dus inderdaad uit, in volgorde van dat ze uit het ei komen. Nou, dan uh, nemen we dat even voor waar aan. Mocht er nog iemand uh, bellen die uh, zegt van ik weet het beter, horen we het vanzelf. Maar dan kunnen we de vraag van Annemieke in ieder geval als beantwoord beschouwen ja. nu. hè huh. dat geeft ja, toch een hoop rust, Thea. Het is, is, ja. is zo'n leuk gezicht. want De ene keer hebben ze dus vijf eendjes. De andere keer hebben ze zeven eendjes. En je ziet het precies wanneer ze dus... Achter hun moeder aanlopen. Ja. Dea. Het is zeven uh, minuten voor half vijf. Waarom zijn we wakker? Ja, waarom zijn we wakker? Omdat ik jouw programma niet wil missen. Ach, Dea. Ik heb, ze dus, ik heb jullie altijd gevolgd op zaterdag. Met Johan ja. samen. En nou, ik doe het nu op donderdag. Ja, maar je gaat toch niet expres de hele donderdag nacht en, wakker nou, blijven voor en, een radioprogramma? Ik vind een schitterend programma. Oh. Kijk, woensdag hoeft niet door. Oh. Wat zit er op woensdag? De nacht klinkt anders, hoeft voor mij niet. Oh, dat is Rol, die is hartstikke leuk. Nee, die vind ik afschuwelijk. Ach, die is zo leuk. Dat is de enige nacht dat ik de radio niet aan heb. Ach, dat is, nou dan moet je toch nog een keer proberen. Dat is, uh, dat is, uh, dat is Rol. Nee, ja, ik heb gisterenavond uh, nog even gehoord. En toen had ze iets over uh, uh, bloemen, Karin Bloemen. Ja. Wat gaat gebeuren. Dat vond ik al leuk, maar voor oh. de rest is het. Harry-muziek en dat is niet leuk. Ja, maar Roel is natuurlijk wel een, uh, ja, een rocker in hart. zeggen het niet goed doet. Daar nee, je precies. Niet nee, dat moet je maar ook ik niet proberen. Dat is gewoon dat niet leuk. Ja. Nou ja, dat Traag mag. Antwoord, dat worden we wijzen van, maar van muziek. Nee, nou, nee, Roel, die weet echt verschrikkelijk veel van muziek. hoor, daar kun je ook van de leren. De list, de list maar niet. De, de nee, de dat kan natuurlijk. Nou, het geeft niks, Dea. Ik was blij dat je nog even kwam langs eenden. Wel. En dan, uh, en dan ga ik nu maar weer gewoon toepasselijke muziek draaien. Ja, heel goed. Alle, ik, alle in, in jullie programma of in jouw programma, hoe ik zo, mag ik het zo zeggen, ja. vind ik, ja, dat, dat is beter. Nou, dan wordt dit ja, een uitdaging ja, een voor je, hoor. En daartussenin heb je een kleine ontspanning. Wordt dit een uitdaging voor je, Dea? Ja, zeker Ik heb uh, Ronnie klaar klaarstaan. Oh, tot niet de uh, tulp uit Amsterdam hè. Nee, want hebben we het over tulpen gehad? <laughs> nee, weet ik niet. <laughs> nee. Waar, nee, he, waar het... hebben we het nou over? Alle over? eentjes. Precies. Alle eendjes stemmen in van. Nee, een witte eend. Is goed. Doeg. Doei. Hoi. Een donkerblauwe eend. Bijna afbetaald. De rest geleend. Trots als een aap haalde ik jou op voor een feest. Een eindje verder hoor.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 Als de bruidegom Ik dacht steeds geen de dag maar voorbij Want dan ben jij Alleen maar van mij Je had de bruidswitte voor ons gehuurd Voor na het feest In de buurt Heel verliefd zijn wij daarheen gegaan Maar net voor de deur is het misgegaan Want Er lief Een litte eend Op het midden van de weg Een litte eend op het midden van de ja, van Ik word er even helemaal mee teruggenomen in de tijd. van Vroeger als mijn vader mij achter op de fiets naar ballet bracht. En dan uh, zag hij wel eens een van de buurmeisjes oversteken. Annemarie of Marianne of uh, Ingrid. En dan, uh, dan zong hij altijd uh, heel hard. Een minnesmaatje midden op de weg. Want zo heette ze dus van hun achternaam. En, uh, ik, en nu weet ik opeens waar hij het vandaan had. Namelijk van deze witte eend midden op de weg. Van Ronnie Tober en uh, Siska Peters. 0800 -1, -1, 1 Dat is het uh, nummer van de nachtzuster. En Harry belde het. Hallo Harry. Dag uh, nog de beste wensen. Hè? Ja, van harte hetzelfde. Hè. Ja, nog veel zingen. naar nee, jongen zingen ze dan. Wat? Nog veel zingen. naar nee, jongen. Precies. Ja, zo is dat. Ik ben uh, bang dat ik te veel troep in mijn oren heb. Ja, dat dacht ik ook. Daar <laughs> denk ik, ik ook wel over. die smerolie, Smeerolie. Eh? Oh, nee, die oorsmeer. Smeerolie, <laughs> dus nu wordt het een heel vies verhaal. Ja. <laughs> nee, maar dat is een heel oud recept van mijn grootmoeder nog. Die deed altijd die deze warme slaolie erin. Get Verderen. Ja, nee, ik had vroeger als kind zijn. dat, was, dat, was ook al, dat is ook wel niks van jaren geleden. Maar dan had ik ook last van te veel oorsmeren in de oren. Ja. En daar werd ik ook doof van. Ja. En dan zei mijn grootmoeder. En die zei van: Oh, wacht jong. Ik wel even. Nou ja, en dan kwam slaolie en er werd verwarmd. En dan werd dan in het oor gegoten. En na die tijd kwam de warm, lauw water erachteraan gegoten. En dan liep Tillenzootje, en dan liep dat terug. En dan komt dan wat ik weer glashelder van gehoord. En even voor mij, hoe deed je dat dan? Want uh, daar ging je dan uh, één oor druppelen en dan, uh, en dan met een, uh, een ja, washandje onder je, je oor bakken, zitten? Nee, je ging, je ging druppelen terecht voor de oor en bakje je je aan de linkerhand natuurlijk, hè? Ja. Ja, maar, de, maar dat kon je niet, oh, en dan druppelde je alvast het andere oor ook weer. Nee, je snapt het niet wat ik, wat ik net zei. Kijk, dat ik Dat was grapje nee, hoor. Nee, maar ik wil wel nee, even nee, nee, weten nee, nee. hoe dat technisch mij, in elkaar ging steekt. Met, met hoog geen scheep. Dan ja. kwam dan een warme slaolie in. Dan bleef, het, dan bleef het een tijdje zo zitten. Ja. Dan kon dat smeren, dat kon dan oplossen. Ja, hoe hier, lang wat, is een slaan. tijdje, Harry? Oh, God, God, een, een, een minuut of zo wat. Oh, helemaal niet lang. Nee, helemaal niet lang. En dan kwam er, na die tijd kwam er wat lauw water achteraan. Uw. Ja. Oh, ja. Uh, ook niet veel hoor. was nou. dus maar, maar een paar druppels. Ja. Lauw water. En dan, uh, en dan ging je het hoofd aan de kanten op het nieuw van de bakje onder. En dan kon je zien dat er uh, wat, wat vettige substantie uitkwam. Het vetverderrie. Ja, nou ja. Het Maar ik heb na die tijd nog helaas meer van m'n oren gehad. <laughs> uh, ik ben niet gewoon gestoord geworden. Dus, uh... Nou, kijk, dat zijn precies de tips waar we op zitten te wachten, Harry. Ja, en van die, van die ene geloof ik helemaal geen zak van. Nee, ik ook niet. Nee. Oh, dat zei ik dat hardop? Dat mag volg niet. Volgens mij heeft het te maken met de pikorde. Ja, maar de, ik denk al, het woord pikorde bestaat niet voor niks. Nee, daarom. Maar dit, dit, dat is een dit, totale dierenwereld, hè? Ja. Als je nou vogel bent of, of uh, zoogdier bent. Of insect bent, of weet ik veel wat bent, dan is uh, piggorde altijd belangrijk. Ja, maar ja, Recht van dat... de sterkste, hè? Maar er zit wel altijd een systeem in. Ja, ja, ja, ja, ja. Behoud van de soort, noemen ze dat. Ja, maar jij denkt toch ook dat de sterkste achterop loopt? Altijd. Ja. Toch, hè? Dat is uh, kijk maar naar die films van Afrika, wat uh, de, de leeuw altijd die veelwaardiger de ja. beest aan zitten. Ja, maar dan je dan moet Er worden zwakken het verbouwd van een soort. Ja, maar even, even voor mij, want uh, het darwinisme zegt toch ook een beetje dat als je gewoon af en toe wat zwakke eentjes af laat vallen, dat daardoor de soort ook sterker wordt. Ja, ja, ja dat klopt ook. Vandaar dus dan moet je juist de zwakke eentjes achteraan laten lopen. Ja, ja de zwakke eentjes. Ja, maar nu zeg, wacht even Harry, want je zegt nu twee dingen door elkaar. Net zeg ik, de sterkste loopt achterop. Zeg je ja, en nu nee, zeg je de zwakste. Nee, oh, sorry, sorry dat ben ik toch gewoon geworden. <laughs> ja, nee, en je hebt niet, natuurlijk nog een beetje slaolie uit 1927 hier ooit ooit zitten niet <laughs> <laughs> uh, nee, ja. Dus jij denkt wel dat de zwakste achteraan... Ja, dan blijven we toch weer over die eentjes hè? Ja, nee, ik, maar weet, maar ik, denk, ik, ik, ik geloof daar helemaal niks van. dat uh, die mevrouw het nog Dat het eerste uit het ei is het eerste achter nee, de moeder aan. Dan moet je een chip, een chip dat en in dat kan je niet zien. Of ze dan in dezelfde volgorde. Ja, nee, dat vind ik zielig. Ja, zo, ja, ja. zo graag willen we het dan nou ook weer niet weten. Nee, oké, oké. Nou. zeg, ik ga het volgende week. Ga je ophangen, Harry? Ja, want ik luister niet de week, hoor. Oh, dan is het goed. Wat ga je ik nu doen? De speciaal, ik ben er speciaal voor op. Baai je dat? Je dat weten? Nog zo één? Ja, nog zo één. Er zijn gewoon twee mensen die nou, expres nou, op donderdag. Net zo'n donderdags... ja. half video ook, van de zaterdag verplaatst naar de donderdag. <laughs> maar wat doe je nu op vrijdag dan, Harry? Uh, ik, ik ben uh, gepensioneerd, dus ik kan altijd uitslapen. Oh ja, dus, uh, dus je sla tot hoe laat slaap je door dan op vrijdag? Uh, nou kan best zijn dat ik er boven om acht uur een uur ben. Ja, dan heb je maar twee uur slaap, dan word je een beetje knorrig van hoor. Ik word er helemaal niet knorrig van. Nee, je maakt ook niet de indruk krijg, dat je wel eens knorrig ik, ik, wordt. Ik krijg, ik, krijg, ik krijg om negen uur mijn thuis hulp. Oh. En uh, nou, dan gaan we even koffie drinken. En dan, uh, dan is het tegen een uur of twaalf, half een gaat ze weer weg naar dan is huis weer helemaal school geworden. Heel lekker. Ja. Ja. En, en dan, uh, nou, het kan best zijn dat ik dan even een tukkie ga doen. En dan slaap ik een paar uurtjes en dan luister ik weer naar de radio radiosnaaks. Nou, dan wens ik je vast een, een goede vrijdag en een hartelijk 2011. Ja, jij ook. Oké, okay. dag Harry. Doei, doei Dankjewel. Hoi, ho. Warme slaolie en een paar druppels water. Dus dat is het advies van Harry. Nou, heb jij nog een advies tegen troep in de oren voor Mark? Bel dan vooral even naar 0800-1121. En dan uh, kun je muziek horen, hè? zoals de Beach Boys. En I can hear music. Voice waren dit en I can hear music. Um, 0800 1121 is nog steeds het uh, telefoonnummer dat je kunt, uh, kunt bellen... als je rondloopt met vragen of een, uh, of een antwoord wil geven. Marinus, goedenacht. Ja, een hele goedenavond. Hallo. Hallo! Nou, ik, ik wil nog even op die dame die uh, reageerde op die witte eend. Ja. <laughs> uh, uh, ze had het over de tulpen uit Amsterdam, maar die is van Herman Emmink, hoor. Oh, en dat ik, moet ik dat toch even weten, volledig, volledig ik, voorbij liet gaan, dat hè? Dat is een icoon geweest uit de 50 jaar, 60 jaar, 70 jaar. Ja. Maar goed, dat even terzijde. Nee, maar dat, uh, daar ben ik blij om, hoor. Als je dat soort dingen eventjes uh, meteen even... Uh... Dat is helemaal niet van Ronnie Thoma, maar heeft hij het niet gezongen ook? Nou, ik uh, ken hem in ieder geval in de Duitse uitvoering van Catharine van Wente. <laughs> er, er is een Franse uitvoering, is een Spaanse versie. En er is natuurlijk uh, in ieder geval de grote hit in Engeland dat was van Max Bacrae. Die kwam nummer twee in Engeland in augustus 1958. En uh, met de achterkant You Need Hands. Maar goed, in ieder geval, Max Bacrae <laughs> had er een hit mee in Engeland. Maar, de, maar in Nederland werd het een hit van Herman Emmink. Maar, uh, de, uit Hilversum. Ja, de, de, en, en in het Frans heet het dan uh, Tulip? Dans Ja, dan. uh, er zijn heel veel uitvoeringen van het nummer bekend. Ja. Maar goed, daar we ik elkaar niet over. Nee, maar ja, je Bekenten. hebt het nu gezegd. Nou ja, en nu, goed, ik denk nu, ach, ja, Als ik een uh, opmerking over Nederlands taalige muziek hoor uit die periode... dan wil ik er altijd graag even op reageren. Ja, maar ja, dan heb je het nu over jezelf afgeroepen. Nu moet, ja, ja, nou, nee, nu moet je drie minuten en 54 minu uh, seconden wachten.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 Duizend gele, duizend rode, wensen jou het allermooiste, wat mijn mond niet zeggen kan. Zeg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 wat mijn mond niet zeggen kan zeggen tulpen uit Amsterdam zeggen tulpen uit Amsterdam En het is een studie rozen naar Sandra dat is van eh uh, Ronito Marinus. Marinus. Marines Marinus, die staat nog, uh, staat nog te dansen. Een soort uh, de wals. In nou, de ik lig uh, uit de rand van het bed momenteel hoor. <laughs> <laughs> maar, de, maar De Rozen naar Sandra, dat is van uh, Ronnie Tober, hè? Ja, dat, ja, ja dat nou ik... nee, de, dat is afhankelijk ook nog van een andere. Het is een Belgische en een Duitse versie van hoor. Oh. Dat heeft Ronnie netjes over gezongen. Dan uh, in die gaan we nu heel luisteren naar de Duitse versie van Studie Rozen naar... Nee hoor. Nee, nu is het wel nee, leuk maar geweest. Het is, het, is een, het is een Duitse en er is ook een, Belgische, een Vlaamse versie van. Hè? Maar Marinus, hoe maar komt goed. het dat jij. Zo'n tik hebt van, van uh, dat je al dat, dat allemaal nog uit je hoofd weet? Nou, uh, ja, ik was soms ook alweer 65, maar afgezien daarvan. Ja. Uh, ik, ik heb een studie gemaakt, uh, een uh, uitgebreide studie over de geschiedenis van de Nederlandse taalgelichte muziek. uit Echt? de periode 1940-1959. En het uh, boekwerk, dat manuscript, dat ligt momenteel bij de drukker. Nee, dat meen je! En wat leuk! ja Nou ja, daar heb ik heel veel jaren gewerkt. Ik heb talrijke interviews opgenomen met mensen. Uh, onlangs ook nog met een van de overleden uh, zangeres van de Limburgse zusjes van de Berinnekersdans, Ria Hendricks. Dus trouwens helemaal geen aandacht daar geschonken. Maar dat was gesprek had je voordat je ze overleed, ja? Wat? Maar goed, um, ja. nou, het, mijn vraag is eigenlijk, ja. ik heb trouwens een groot aantal boeken gemaakt, ook over de spoorwegen en over mijn eigen woonplaats. Maar ja. ik zit even met een vraagje. Um, ja. Ik heb een groot aantal foto's verzameld in de loop der jaren. Ja. Al of niet uh, uit nalatenschap of van artiesten. En daar staat vaak geen, foto, geen naam bij van de fotograaf. Ja. En het zijn wel foto's uit de periode, nogmaals, 40 jaren tot en met eind jaren 50. Mm -hmm. En uh, ja. Daar zit je wel eens met het probleem van, uh, kunnen we die foto's plaatsen? Nou heb ik in het verleden met foto's van spoorwegstations, etc. Nooit geen problemen gehad. Maar ja, dit zijn natuurlijk artiesten. beeldfotografie. Ja. En uh, het probleem is, er staat natuurlijk vaak geen naam van die fotograaf bij. Nou heb ik hier en daar bij de KRO en op an bij in andere instanties wel eens geïnformeerd... of het mogelijk is om die foto's te mogen plaatsen. Ja. Dus ik heb wel voor een groot deel de zekerheid dat het mag. Mm -hmm. Alleen, uh, er een zijn een aantal foto's waarvan ik niet weet de herkomst van de fotograaf. En nou staan, zijn er boeken uit te geven. Er staat wel heel duidelijk bij uh, dat uh, indien je niet op de hoogte bent van het feit uh, wie de fotograaf is... dan kunnen ze altijd contact opnemen met de uitgever, cpu drukker. En dat zou in dit geval ook wel zijn. Maar is er een instantie in Nederland waar precies kan worden nagegaan wie nu die fotograaf is? Zonder dat je natuurlijk in uh, nou ja, grote problemen zou je echt niet oplopen. Want je kan natuurlijk altijd met zo'n fotograaf een regeling treffen. En vanuitgaan dat ze natuurlijk ook nog leven, om te nakomen. Maar ja. het is natuurlijk even een punt van, ja, er zitten een aantal foto's bij... en dan weet je echt niet wie de, waar die van afkomstig is. Nee, nee. Nou, dat is mijn vraag eigenlijk. Ja, nou, dat is, het is uh, gewoon meer dan duidelijk. En hopelijk is er een van de luisteraars in de gelegenheid om eventjes naar je toe te bellen. En uh, dan hoor ik het wellicht, en anders misschien op een andere dag. Ja, dat is een beetje het systeem, hè? Ja, nee, maar dit klinkt wel eens iets waar we nog een antwoord... Uh, op, uh, op kunnen gaan vinden. Toch? Oké, okay, nou ik ja. wacht met heel veel interesse af. Ja, en is er nog één specifieke foto waarvan je denkt van, god, die wil ik toch wel graag. Nou, plaatsen? Ja, we liggen boom. momenteel uh, bij de drukker. En uh, de bedoeling is om, ja, het jaar is net begonnen natuurlijk, maar om de, in ieder geval dit jaar zou het dan uitkomen op een ludieke wijze. Oh, maar uitkomen alleen, op maar, een ludieke wijze? Ja, nou, ik kan maar zeggen, we doen het waarschijnlijk via een postkoets. Want in de, in de grootste Nederlandstalige hit in de jaren 50 was het natuurlijk van de Salvera's. Maar goed, uh, hoe en wat, dat moet ik even bekijken. Of er nog een stalhouwerij ergens in de buurt van Hilversum is, waar we misschien gebruik van kunnen maken. Maar goed, we moeten nog even kijken welke datum. Het manuscript zelf is wel klaar, alleen de layout moet nog verzorgd worden. En de foto is natuurlijk ingepast. En dan willen we het op een hele leuke wijze dat natuurlijk naar voren brengen. Dus je wil een postkoets... Nou, die postkoets zou wel gelukken, want er zijn er genoeg daarin gooien. Oh, oké. Okay. Dat hoef ik niet voor je te regelen, want dan pik ik dat even mee, hoor. Ja. Maar dat is mijn vraag niet, hoor. Daar kom ik Oh, oké. Okay. Nou, gelukkig. Maar het gaat vooral eventjes om die foto op de, de achtergrond. Hè. In hoeverre we mogen gebruik maken van een foto waar we geen kennis van hebben. En uh, zijn er ook nog heel hoge kosten aan verbonden, als je daar niet van op de hoogte bent. Nee. Nee. Um, ja, nee, dat is, dat is een goede vraag. Maar uh, mijn, mijn vraag aan jou was, dat dus ging misschien een beetje langs je heen... maar is er één specifieke foto waarvan je denkt van... goh, ik ben benieuwd of ik die wel mag plaatsen? Nou, ik heb een, een stuk of 600 foto's die liggen bij de uitgever. Uh, en uh, ik heb ze op het ogenblik ook niet even in beeld momenteel. Want ze liggen er al een hele tijd. Ja. Dus dat weet ik momenteel even oh. ja, van Ja, ik heb ook een foto, maar die heb ik persoonlijk van hem gehad. Ja, dan maar mag dat je zijn hem vast wel Het zijn natuurlijk van die foto's ja. die dus aan de fans werden gegeven. En ik heb al van de KRO gehoord destijds. Want daar heb ik ook een aantal foto's van ontvangen. Mm -hmm. uh, dat er geen problemen zijn. Als je dus uh, wel even vermeldt dat het van de KRO is of van de AVRO... Of uh, van een uh, Instituut in Amsterdam. Uh, en daar weten ze ook. Maar er zijn altijd nog een aantal foto's. Maar ja, ik weet, ik heb van, uh, bijvoorbeeld van de karakieten. Uh, die met uh, helletje van Kapel. Hè, heb ik een oh. hele mooie foto. Ja. En daar staat ze uh, in de draaimolen. Uh, want ja, uh, af en toe, hè, dat is Af en toe gaan paarden. Ja, die, nou die draaien niet was meer hier, nou hoor. De eerste Nederlandse trouwe grammofoonplaat, dat weet ook bijna niemand. die nummer 1 heeft gestaan in Nederland. Want uh, zonder dat men het weet, de KRO. <laughs> dit was de eerste omroep in Europa. let wel, in Europa. die uh, wekelijks een top 10 uitzond. op zondagavond nog wel. in de jaren 40. En uh, de, de BBC deed het nog niet. En, uh, dus het was gewoon een wekelijkse top 10. En, uh, maar goed, uh, dat liedje van uh, Heleentje, dat dateert natuurlijk uit, negen, uit begin jaren 50. Oh, maar Marines, weet je dan toevallig, ja, we hebben het heel uitgebreid over dat liedje gehad uh, bij, de, bij Nachtzuster. Maar weet jij toevallig, um, uh, er is ook een Angela die ooit een langspeelplaat heeft gemaakt? Ja, dat is veel later. Wie was dat, dat is dan? Dan zitten we in deze tijd. Nee, oorspronkelijk is die van Cody Frobus. Marines, ik zit in het iets. Duits. <laughs> die zong het in het Duits, Conny Soboes. Maar, die maar had... wie was... Marinus? Ja? Met, iets, met, iets met sla. Warme slaolie, wil ik zeggen. Maar... Eh, daar heb ik geen verstand van. Nee, maar die Angela, wie is dat? <laughs> nou, dat is jaren zeventig meer, hè. En weet je, ik heb er wel een langspelplaats van gehad, maar oh. die heb ik helaas niet meer in mijn bezit. Ja, daar ik heb, heb de... hem ook gehad. Maar het punt is, ik hou me momenteel even bezig met de jaren 50. Ja. Uh, en, en wellicht dat er nog een deel 2, jaren 60 ook komt. Maar ook dan komt Angela er nog niet meer voor. Want oh. Angela is pas jaren ze veel later. Ja, jaren zeven dus voor maar mij Maar ik weet heel dat heel ze het gezongen heeft, ja. Ja, nou ja, dat, de, de, die versie, die draaiden wij thuis. Nou ja, uh, lang verhaal kort... Nou, je bent ook een stuk jonger waarschijnlijk. Hè? Ja, denk ik ook. Um, maar lang verhaal kort, foto's... Uh, hoe kom je erachter wie de rechthebbenden van die foto's uh, zijn? Waar dus geen naam bij staat. Ja, 0800-1121. Ik doe mijn best, Marinus. Goed zo. Goedenacht. Dag. Dag. Dag. Kijk. Oeh, mensen. Ja, als we het dan over foto's hebben... heb ik een mooie gelegenheid om Boyzone weer eens op te zetten. Een picture of you. Say that I would make zo op Radio 1, naar aanleiding van de fotovraag van Marines. Want um, ja, hoe kom je er eigenlijk achter uh, of er rechten op een bepaalde foto uh, berusten? En dat is wel grappig, want dan heb je een foto van. Nou ja, ik, ik roep maar wat boyzone. En dan wil je hem plaatsen ergens. En dan denk je van ja, ik wil natuurlijk wel keurig uh, vermelden. Meestal staat dat op de achterkant. Maar als het er niet op staat, wat, uh, wat doe je dan? Hoe kom je erachter? 0800-1121. Straks gaan we het geluidsgezegde spelen. Dat houdt in dat ik een spreekwoord of gezegde in geluid laat horen. En uh, dat jij dan door kunt geven welk spreekwoord of gezegde je uitgebeeld hoort op de radio. En de eerste die dan met de goede oplossing belt uh, naar 0800-1121. Die eh, krijgt een prijs en natuurlijk de eer deze hele vrijdag. Uh, maar eerst nog eventjes uh, vragen en antwoorden, want daar gaat dit programma tenslotte over. En uh, ik heb Martie aan de telefoon. Martie? Ja, hallo. Goeden hallo. Nacht. Goedenacht. Goedendacht. Nou, een beetje last van de rug, daarom ben ik nog wakker. Ja. Uh, want met met uh, die commerciële zenders met hun uh, telefoonspelletjes. Ja. Eigenstand stand heel simpel. Als je zelf een beetje nadenkt, dan kun je dat weten. Ja, maar dat doen we niet, hè? Als je weet wat het doel is van een commerciële televisie- of radiozender... Ja, geld verdienen. Kijk, nou, dan ja. heb je hem al. Ja. Dan weet je dus ook waarom ze niet zo heel erg nauw zijn met... Uh, is het eerlijk? Uh, is het uh, uh, voor de luisteraar gunstig? Nee, maar ik, Want... kan, ik kan me niet voorstellen dat het... Uh... Uh, want, want als er iedere keer bij zo'n talentenjacht iemand wint... die gewoon niet zo goed is... maar die gewoon heel gunstig in de, in de planning heeft gezeten iedere keer... dan gaan er steeds minder mensen ki uh, ki uh, kijken. Ja, En dan, uh, en dan uh, uh, uh, krijg je dus ook steeds minder inkomsten van de reclames eromheen. Dus je wil ook graag ja, dat er heel dat goed gekeken wordt. Ja, dat helemaal zo. Uh, want men gebruikt ook nog een stuk uh, psychologie. Want uh, heel veel mensen die laten zich... Amuseren door het hypnotiserende apparaat. En dan is bellen ook niet zo'n heel groot punt meer. Het is allemaal amusement met commerciële achtergrond. Want ja, je hebt ook omgevend. Te... Dat is nou dan niet meer zo omdat het verboden is. Maar die spelletjes. Er werd een vraag gesteld die de hele wereld weet. Yeah. En dat was het gewoon: ja, bellen maar jongens. En dan was het een half uur die lijn open. En dan alleen de, de honderdste bellen of zo, die kwamen dan door. En dat was gewoon puur uh, dat ze berekenden hoeveel mensen bellen er ongeveer. Nou, welk bedrag willen we binnen hebben? Wat vragen we per minuut? Dan rekenen ze uit. En dan zeggen ze, oké, okay, de zoveelste bellen, die trekken we binnen. En de rest laten we gewoon lekker uh, voor 1,20 euro of zo uh, bellen. En dan als ze een bedrag binnen hebben, nou oké, okay, dan gaat die prijs eruit. Ja, ja, dat is. Maar dat, dat, ja, ik vond het zelf briljant. Ik vond het heerlijk om te kijken naar bijvoorbeeld John Williams die zei van. Uh, is, het, uh, is het A, het zal me borst wezen? Is het B het zalme katwezen? Of is het uh, C uh, het zalme kleranger wezen? En dan moest je een goede, goede oplossing doorbellen. En dat deden mensen dan ook nog. En dan moest je door 26 minuten een uh, soort menu heen à 25 euro per minuut. En dan kon je 12 euro winnen. Ja, ja, ja dat is toch gewoon pure psychologie. Want mensen laten zich dus uh, amuseren. Uh, het, gewoon via hypnotiserende programma's, om het zomaar even uit te drukken. Ja, en mensen trappen daar gewoon in, en dan ja. is het kassa. Ja, en de promessie dat... maakt daar misbruik van. Maar dat waren programma's die kosten bijna niks. Die, die, die, die, die kosten bij elkaar uh, 500 euro per uitzending of zo. En deze programma's, dat, uh, Idols of uh, Popstars of uh, X-Factor... Dat, dat kost verschrikkelijk veel geld. Dus moeten ze nog veel meer geld binnentrekken via die telefoontjes. Ja, maar ik vraag me af of je op een zaterdagavond of vrijdagavond... een programma kunt maken waar het oneerlijk aan toegaat... of dat op lange termijn wel werkt. Ik kan me niet voorstellen dat het zo oneerlijk aan toegaat... en dat niemand zich daar druk over maakt. Nou, de, mensen zijn, zo in, de mensen zijn zo in het amusement uh, gedoken... Mensen denken helemaal niet meer na deze maatschappij. Echte diepere gesprekken zijn, zijn moeilijk te krijgen. Mensen denken helemaal niet zoveel meer na. Dat is precies alles met reclames. Er worden gewoon dingen verkondigd. Als je een beetje nadenkt, ja. een beetje weet je gewoon dat je het aan je voorbij moet laten gaan. Maar mensen denken helemaal niet meer na. En dat gebruikt men dus. Ja, nee, dat, dat ben ik wel een beetje met je eens. Maar ik, ik vraag het me toch af. Ik, kan me, ja, ik wil me, me misschien gewoon niet voorstellen dat er echt helemaal geen systeem achter zit. Ik denk dat het dat ook is. Want heel veel mensen die, die, die, uh, ja, die vinden dat veel te makkelijk. Mensen willen moeilijke wetenschappelijke antwoorden met een hele moeilijke preek. Denk wel aan het grootste voorbeeld de politiek. Een half uur praten en niks zeggen. Het is precies hetzelfde verhaal. Ja, nou ja dat is uh, een, een, een beetje... Hoe zeg je dat? Ja, ik zeg het heel cru, maar zo ja, is het feitelijk beetje wel. Beetje cru, dat is mooi gezegd. Maar zo, zo is het feitelijk wel. Mensen, denk, Zeker bij, bij dat hypnotiserende apparaat. Mensen zeggen, ik wil niet nadenken. Ik knal die knop aan. Ik, ik sap even rond, dan iets is wat mijn beetje lijkt. Dan laat ik hem staan. Oh, kan er een prijsje winnen? Oh, nee, die telefoon in de hand, uh, bellen. Ja, Heel precies. Het niet het bij hele wel staand dat er gewoon geld uit de zak gerammeld wordt. Ja. Alleen omdat het bij elke beller misschien maar een eurotje is. Nou, doe dat maar eens honderdduizend keer. Ja, het kan, het, het kan natuurlijk wel goed aantikken. Maar dan nog, kan, nou ja, goed. Je wil ook dat zoveel mogelijk mensen bellen. Dus kan je het beter eerlijk doen zodat ook zoveel mogelijk mensen blijven bellen. Maar goed, misschien ja, maar mens, zie ik het allemaal te positief denk, in. Zo ver komen mensen dus niet, omdat ze helemaal niet nadenken. En dat, nee. en dat weet de commercie ook. Dus ze zeggen, oké, jullie komen niet zover maar nadenken. Oké, okay, olé, wij lopen wel mm. hoor, alsjeblieft. Mm. Mm. Mm. Nou, Marty, um, eh, ik, uh, ik waardeer je bijdrage. Maar ik hoop toch dat nog steeds dat er iemand gaat bellen die zegt... nee hoor, dit systeem zit zo en zo. Ik laat Vriek het nog is. even openstaan. Vind je het goed? <laughs> ja, maar ik, anders belt Vriek er niemand meer. En ik krijg ook een euro per minuut. En je weet dat het een euro per minuut kost om hier naartoe te bellen. <laughs> dat ik, ook ge, dat ik Nu heb ik dit gezegd. Ik heb, moet het laatste uur nu zonder bellers doen. Want mensen geloven dat ook meteen natuurlijk. Nou, dat is ook grappig trouwens. Een beetje nadenken, die weten het wel. Dus. Nee, maar is, de, de, ik, dat moet ik ook eens uitzoeken. Daar word ik nu zelf heel nieuwsgierig naar. Maar wat kost het eigenlijk... dat jullie allemaal gratis naar 0800 1121 kunnen bellen? Nou, het is uh, in dit geval een mobiel telefoonnummer... Nou, jullie kopen natuurlijk uh, dozenden en dozenden minuten tegelijk in, dus dan betaal je uiteindelijk ook bijna niks. Oh. dus uh, want dat, Ik heb dus bijvoorbeeld een abonnementje, heb ik 300 minuten voor, uh, voor 8 euro en ik heb het al voor 6,99 euro zien staan. <laughs> nou, en, ik, en bij jullie gaat het niet om, om een paar honderd minuten, maar echt met dozenden minuten. Dus reken maar dat het echt uh, uh, nou, nog, geen, nog geen eurocent per minuut of zo is. Dus, oh, dan praten we en, nog even en, verder. Ja. En bovendien 62% wordt betaald door de fiscus. Ook nog eens een keer. Ja. Joh, nou het, het, het, het begint bijna op een hobby te lijken. <laughs> <laughs> zeg nog eens duizend, Martie. <laughs> Doe nog eens. Dan zeg je Waar is dat hier? Uh, dus bij ons in, in het uh, autismebolwerk, zeg maar. Het autismebolwerk, daar zeggen we het <laughs> uh, Dankjewel Dank ja. je wel voor het bellen, Marty. Oké. Okay. Een goede nacht. Eeuw, Dag. Hee. 0800-1121 of 0800-121. Uh, nee, ja, als je dat belt kun je een vraag stellen of een antwoord geven. Blijf dat vooral doen. Het is echt helemaal gratis hoor. Dat beloof ik. 0800-1121. Straks nog een uur lang nachtzuster met vragen en antwoorden op Radio 1. Tot zo.